9 uur. Het NOS-journaal door Alt Megens. Bij de vakbonden is niet positief gereageerd op het bezuinigingsakkoord. FNV-voorzitter Jongerius spreekt van een gelegenheidscoalitie die Nederland in anderhalve dag kapot bezuinigt. CNV-voorzitter Smit vindt het knap dat er onder grote druk een akkoord tot stand is gekomen. Maar hij is niet gelukkig met een vervroegde verhoging van de AOW-leeftijd. Dat doorkruist het pensioenakkoord. De werkgevers zijn blij met het akkoord. Ze spreken van een moedig pakket dat goed is voor het land. Het akkoord is gisteravond vlot door de Kamer geloodst. De meerderheid steunt het pakket waarover VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie het eens waren geworden. Vandaag stuurt minister De Jager de plannen naar de Europese Commissie. De Tweede Kamer vindt het te vroeg om het statiegeld op grote plastic flessen af te schaffen. Eerst moet vaststaan dat de verpakkingsindustrie genoeg flessen terugkrijgt om te recyclen.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 Bij een ontmoeting met de minister van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Arabische Emiraten verstapte de koning zich, waardoor zijn gloednieuwe kunstheup van zijn plaats schoof. Juan Carlos kreeg twee weken geleden een kunstheup nadat hij was gevallen tijdens de olifantenjacht in Botswana. Bij een meubelfabriek in Bergijk is vanmorgen vroeg een overval gepleegd. Daarna is brand uitgebroken. Volgens de brandweer is het een uitslaande brand die niet naar andere panden op het industrieterrein is overgeslagen.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 Het weer vanochtend vooral in het westen zonnige periode. Vanmiddag meer bewolking, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het wordt 14 graden aan zee en 18 graden in het oosten en zuidoosten van het land. ANWB ah, heeft keesinformatie. informatie Files op de A2 Eindhoven-Maastricht. Voor Maastricht staat 3 kilometer. Vanwege de eerdere aanrijding op de A20 loopt het nu nog vast op de A4. Hoofdvliet Vlaardingen. Vanaf knooppunt Benelux tot Vlaardingen-Oost 2 kilometer. Op de A9 ook maar Amstelveen langzaam rijden en stilstaan over 4 kilometer... Vanaf het Rotterdamplein tot knopend Raasdorp. En op de A28 Utrecht-Amersfoort voor de afrit Den Dolder. 3 kilometer. De betere badkamer vindt u alleen bij Sanidroom. Een inspirerend aanbod, desgewenst van kundig door ons geïnstalleerd. Kom langs en ontdek het verschil. Sanidroom, de betere badkamer. U bent alleenstaand en geniet van uw AOW-pensioen.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 Goedemorgen. Benieuwd of de financiële markt ook reageert op het akkoord van de Kunduz-coalitie. André Meijnenma houdt de openingskoers in de gaten. Job van den Ende reageert in ieder geval wel op het weer omlaag gaan van de BTW-tarieven op podiumkunsten. Mark Robin Visser onderzoekt nog steeds wat de prijzen heel veel gaan stijgen is op de markt. En in Den Haag gaat iedereen de gevolgen overzien. Want Marcel Bril in Den Haag, politiek verslaggever... heb jij zicht op wat er nu met dat hele pak papier... met al die afspraken, wat daarmee gaat gebeuren? Om te beginnen wordt het als de sodemieten naar Brussel gestuurd. Want voor komende maandag moet de EU weten wat wij van plan zijn. Dat zijn nu eenmaal de afspraken. En daar kunnen we nu dus aan voldoen als Nederland. Maar daarna moet er ook nog veel meer gebeuren. Dat pakket moet eerst nog doorgerekend worden door het CPB... En omdat het een hoofdlijnenakkoord is... moeten nog veel maatregelen die wel opgeschreven staan... als maatregelen nog helemaal uitgewerkt worden. En uiteindelijk moet deze deal belanden in een begroting van 2013... die dan weer bij Prinsjesdag wordt gepresenteerd. En dat is altijd in september. Ja, En die uitwerking eh, komt dan op het bordje van de bewindspersonen... de demissionaire ministers. Vandaag is de wekelijkse ministerraad. Dan gaan ze het al bespreken? Ik denk dat het zeker aan de orde komt in de trevenzaal. Ja. Zo dadelijk eh, vanaf 11 uur eh, de minister want het werk voor de ministers gaat inderdaad nu beginnen. Neem nou de zorg, in het akkoord staat dat de stijgende AWBZ-kosten... in de hand gehouden moeten worden, terwijl de PGB-bezuinigingen... worden verzacht, en dat mensen meer eigen bijdragen gaan betalen. Dus komen demissionaire ministers minister Schippers... en staatssecretaris veldhuizen Zanten in beeld. En gisteren kwamen de VVD-bewindspersonen al bij elkaar... om even over dat akkoord te praten. En daar sprak ik toen even met Edith Schippers. Ik vind het een, uh, een hele prestatie wat er in zo'n korte tijd uh, is uh, gebeurd. En ik ga mijn uiterste best doen om hier iets moois van te maken. Maar het kan niet anders dat er hogere eigen bijdragers komen? Nou, uh, in de zorg kun je een heleboel oplossingen bedenken. En ik denk dat ik dat ook niet in mijn eentje doe... maar dat ik dat met de partijen doe die, uh, die hier ook naar gekeken hebben... en dat we dat best wel goed kunnen invullen. Maar nu uh, heeft u een hele lastige klus. Want ja, de zorg, de kosten lopen uit de hand, u moet gaan bezuinigen. Dat is toch niet fijn? Ja, Het leven is niet altijd leuk. Uh, in de zorg geven we de komende jaren 15 miljard extra uit. Daar gaat nu een miljard vanaf. Ik denk dat we dat uh, ook wel uh, goed kunnen regelen. Nou, het bedrag wat de Schippers noemt, 1 miljard, ligt uiteindelijk wel wat hoger. Het is 1,6 miljard geworden. Maar toen ik haar gisteren sprak, was het hele pakket nog niet in detail bekend. Duidelijk is wel dat wij meer moeten gaan betalen voor onze zorg... Hoe en wat, dat wordt allemaal nog besproken. Nee, nou, volgens de minister zijn er vele mogelijkheden... en ja, zij gaat er iets uh, moois van maken. Is het denkbaar dat er een van de ministers zegt... Van, uh, ik ga hier helemaal niks moois van maken, ik doe niet, dat doe ik niet. Nou ja, er kunnen natuurlijk nog problemen ontstaan. Zelf doen ze er met z'n allen erg luchtig over. Maar er zijn nog wel wat hobbels te nemen. Want als je het nog even over die zorg hebt... wie laat je meer betalen en waarvoor? Dat kunnen nog wel eens flinke discussies worden. Dat zijn altijd politieke, eh, principiële discussies. Maar je hoort het ook aan de toon van minister Schippers... en ik denk dat het ook voor de rest van het kabinet geldt. Het demissionaire kabinet kiest de positie die nu bij hun past... namelijk nederig. Ja. Ja, gisteren kwam die vraag ook al op, Marcel. Uh, want dat akkoord dat er nu zo snel is gekomen... Uh, zijn er dan eigenlijk wel verkiezingen nodig? I Gaat die vraag nog rondzingen vandaag op het Binnenhof? Of? Ja, nee, nee, daar is gisteren in het debat al veel over gezegd. Dat was ook een vraag die, ik meen, Kees van de Staaij stelde. Maar je zou het inderdaad zeggen, nu er zo'n akkoord is... waarom gaan die partijen dan niet gewoon in een kabinet zit, zitten? Maar dat is echt een stap te ver. Zij zeggen, wij tonen nu verantwoordelijkheidsgevoel... en maken er het beste van. Toch zijn we nu niet vrienden voor het leven. Voor 2013 is dit nodig. Maar er werd ook al gisteren dus in het debat bijgezegd... wij gaan waar we het met de partijen... Die, uh, waar we nu een deal mee hebben, als we het in de campagne oneens met ze zijn... gaan we ze gewoon aanvallen. Wij gaan gewoon ons eigen verhaal vertellen. Dus voorlopig lijkt het een gelegenheidscoalitie... en is het nog niet de droomcoalitie van alle partijen voor uh, de komende tijd. Marcel Bril in Den Haag, dankjewel. Gaan we naar André Meijnema, financieel redacteur. Want André, we hoorden het Marcel al zeggen... dit bliksemakkoord moet als de bliksem naar Brussel. Hoe reageren de financiële markten erop? Ja, de financiële markt, moet je vooral natuurlijk kijken naar de obligatiemarkt, en de kapitaalmarkt. Want de aandelenbeurs, om zo te zeggen, die liggen natuurlijk niet echt wakker van een kabinetscrisis bij ons. En wel of geen akkoord binnen 24 uur of niet. En natuurlijk, als de Nederlandse economie totaal in elkaar klapt, hier de politieke chaos is, bommen ontploffen, dan zeg maar zou je op de beurzen een echte reactie zien op, op ontwikkelingen. Maar dit is vooral zeg maar een zaak van de obligatiemarkt, van de kapitaalmarkt. En daar zagen we de rente oplopen, het verschil met Duitsland groter worden. Als we nu kijken, zie je de rente van Nederland en van Duitsland licht dalen. Het verschil tussen Nederland en Duitsland is ook. Geworden. De voorbije dagen was het al uh, gaande. Dus je zou niet kunnen zeggen dat het is niet een direct een reactie op datgene wat er nou vannacht is besloten. Aan de andere kant zie je de rente weer van andere landen, probleemlanden Italië en Spanje, weer voorzichtig oplopen. Met andere woorden, die hele kapitaalmarkt is meer dan alleen maar een, een, een akkoord in, in, in Den Haag. Heeft ook alles te maken met verhoudingen, met spanningen, met bezuinigingen, hervormingen en de kansen erop dat het allemaal goed komt in heel Europa. Maar goed, dat het verschil tussen Nederland en Duitsland kleiner wordt. Geeft dat aan dat de kredietbeoordelaars, de Fitchen en de Moody's uh, gerustgesteld zijn? Nou ja, in ieder geval, uh, de markt is gerustgesteld. De die kijken er natuurlijk naar, die beoordelen het ook weer in de komende maanden. En in juni, geloof ik, zullen Fitch en Moody's uh, weer met elkaar vergaderen over de status van Nederland. En we hadden een, een rood vlaggetje gekregen. Uh, we, hadden, we stonden op een negatieve uh, watchlist, om zo te zeggen. Uh, en dat zal met dit akkoord wel een, een groen vlaggetje geworden zijn. Het is vooral zeg maar, de beleggers, de investeerders die aan zet zijn en die de rente bepalen. Is er veel vraag naar papier omdat het veilig is, dan uh, zul je de rente zien dalen. Is er uh, weinig interesse in het papier van landen, dan zul je de rente zien oplopen. Omdat men beleggers, pensioenfondsen, banken, verzekeraars, noem maar op, het eigenlijk een te groot risico vinden om daar hun geld in te stoppen. Ja. We hebben die ratingbureaus straks wel een grote rol gespeeld, denk je, bij de onderhandelingen de afgelopen twee dagen? Nou, in ieder geval het is het wel geholpen. Niet alleen maar. Uh, het feit dat zij af en toe wat, wat, wat zij of lieten horen in interviews of, of met rapporten... het is natuurlijk ook zo geweest dat de politiek daar vaak uh, naar verwezen heeft. Minister De Jager heeft ontelbare keren verwezen naar de druk van de beoordelaars en onze status... Uh, de rente die opliep, met andere woorden... men keek ook wel degelijk naar die markten zelf. En ook wel zeker zekere zin natuurlijk terecht. Nederland kan voor zijn staatsschuld niet anders, niet elders terecht... dan alleen op de kapitaalmarkt. Als daar de rente oploopt, lopen de kosten op... en gaan met elkaar veel meer betalen dan nu het geval is. Als je je zaakjes op orde hebt, betaal je weinig rente, weinig lasten... en profiteer daar met z'n allen van. Want dan kun je het geld voor andere dingen gebruiken. Ben je onverstandig bezig, stel je beslissingen uit... wil je niet hervormen of bezuinigen... dan krijg je dat op je boterham terug... doordat je hogere rente betaalt meer. Uh, renteaflossingen uh, kwijt bent. En dat geld dus niet in een ander ding kunt steken. André Meijndema houdt de financiële markten in de gaten. Dat is ook ander nieuws. De gemeente Leek zal zich namelijk met hand en tand verzetten... tegen de uitzetting van de Afghaanse familie Akbari. Vader Akbari staat te boek als oorlogsmisdadiger... omdat hij ten tijde van het communistisch regime... voor de Afghaanse Veiligheidsdienst heeft gewerkt. En daarom moet het hele gezin, vader, moeder en vijf zonen... zich binnenkort belden bij het verwijdercentrum in Ter Apel. De bevolking van Leek is daar niet mee eens. Lopen, lopen. Het is echt ongelooflijk. Ik had nooit zoveel mensen hier verwacht. Oudste zoon Mostafa staat op de cabine van een oude Amerikaanse brandweerwagen. En spreekt de mensen toe. Uh, het is uh, de bedoeling dat we straks uh, zo richting de gemeentehuis lopen. En het uh, met, met is zo'n voordeel dat het mogelijk gebeurt. Hartelijk dank voor uw komst en sterren.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 Blauw, volgens mij is die rood. Ja, is rood. <laughs> ja. Hij zit bij mij in de klas, in de kleutergroep. Oh ja, Mieloud. ja. Volgens mij kun je hem er goed bij hebben. Ja. Het is een ontzettend vrolijk het is een kind. Een ontzettend leuk jongetje om in de klas te hebben. Ja. ja. Vrolijk, blij, heerlijk. En nu gaan we naar het gemeentehuis. Ja. plantsoen, aangenaam. Local burgemeester Plantsoen is hier om de mensen te ontvangen. Jus Weer gaat ook iets zeggen, begrijp ik? Ja, dat wil ik wel heel graag. Ja, oké, dat is goed.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 Wij gaan alles doen wat wij kunnen om te voorkomen dat de familie Bakbari uitgezet wordt. Dank u wel. Zo dadelijk, dan hoort u Job van der Ende. Gaan we met hem praten over de BTW-verlaging. Want ja, zeker, ook dat staat in het akkoord op de podiumkunsten. Eerste verkeersinformatie. En bij de ABB kees kwaks met een ochtendspits die de, de naam, naam eigenlijk niet meer hebben. Precies, het verdiende de naam eigenlijk niet. Uh, van die ochtendspits in Nederland is niet zo gek veel meer over. Na Maastricht op de A2, 2 kilometer bij Maastricht. De A9 vanaf Alkmaar naar Amstelveen gaat het al langzaam. Bij Raasdorp over 4 kilometer. En de A27 Almere Utrecht, 2 kilometer bij Bildhoven. Uw onderweg is naar Antwerpen. Via de 1.19 gaat merken dat het eh, daar vanochtend erg veel vertraging oplevert. Eh, aanbod en wat ongelukken. Het is beter om voorlopig om te rijden naar Antwerpen. Dat kan het beste via Roosendaal en Bergen-op-Zoom. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Ik feliciteer de Kunduz-coalitie met haar succes. We hebben de woningmarkt aangepakt, de arbeidsmarkt. We hebben gezorgd dat de pensioenleeftijd ook hervormd wordt. We hebben al die hervorming... Dankzij hen springt Nederland straks over zijn eigen schaduw. Jammer genoeg zonder parachute. Politiek, politiek, politiek. politiek. Bijna niet, kent ze niet. Het is een hele andere tekst, een hele heldere tekst. En heel wat anders dan dat gezwam van de net. Kijk hier dus, ik zeg niets. Het is uw compromis. Als oh, ik niet. Ja, dat, dat, wij hebben daar niet aan mee gedaan. Wij hebben er ook niet aan mee kunnen doen. Weet ik niet. Dat betreuren wij omdat er anders een ander pakket had ja. gelegen. Ja. Kunnen ze mij niks maken? Toch is het echt niet sterk, meneer Samson. Alle kans gehad, kans niet gegrepen. Maar u had het moeten doen. Politiek, politiek, politiek. politiek. Ik ken het niet, ik ken ze niet. Is natuurlijk ook mooi theater de afgelopen dagen. Job van den Ende, goedemorgen. Goedemorgen. Oprichter van theaterbedrijf Stage Entertainment. En natuurlijk uh, producent van vele musicals. Uh, Heeft u een beetje van genoten ook van dit stuk? Uh, wat u net vertoonde? Uh, ja. <laughs> ja, in de Tweede Kamer. Ja, ja. ja. ja nou ik heb gisteravond uh, geheel gekeken. En, uh, of Nederland 2. En ik, uh, ik, ik, ik was op de eerste plaats verrast door de snelheid. En met mij... Nou ja, velen, denk ik. Hoe de politiek uh, zijn verantwoordelijkheid genomen heeft en gezorgd dat het land niet verder in de narigheid uh, gekomen is. Als ja. totaalbeeld. Dat, dat hoe zwaar en hoe moeilijk het ook is. Maar ja. welke welke partij ook aan de wind komt. Je zal moeten bezuinigen. Dus uh, al die grote woorden van die mensen die aan de zijkant staan. Ja, daar zet ik altijd mijn vraagtekens bij. Ja, maar we hebben u natuurlijk gebeld om, om één punt. Want het is niet alleen maar bezuinigen. Er is ook iets, iets teruggedraaid. Ja. Ja. Het btw-tarief op uh, podiumkunsten is omlaag gegaan naar ja. 6 procent. Ja. Wat vindt u daarvan? Daar ben ik ongelooflijk dankbaar voor. En dat was ook erg, erg, erg nodig. Ik denk dat dat jaar dat het niet gebeurd is... er zoveel schade aan gericht is. Aan kleinere gezelschappen, grotere gezelschappen. Artiesten... Theaters die uh, plannen om dicht te gaan. Uh, teruglopen van uh, publieke belangstelling tussen de 30 en de, en de 25 procent. Ja, het is niet zo dat er uh, alleen wat mensen wat minder zijn gaan verdienen? Nee, nee, nee. nee, nee. Het, is, het, is, uh, het is gewoon buitenlandse tournees voorstellen die niet meer komen. Omdat het gewoon niet meer rond te breiden is. Uh, het, het is. Het was... Het was een dubbele straf. Hè. Dus eerst de grote kunstenbezuiniging, 200 miljoen. En daaroverheen kwam nog eventjes 13% meer, 19%. Het was 6%. Ja. Dus er is niet één zeg maar, commerciële theaterproducent of muziekproducent of festivalproducent die 13% verdient aan iets. Dat, dat bestaat helemaal niet. Nee. Dus je, je, iedereen was in financiële problemen. En het doorberekenen. Wij hebben het bijvoorbeeld niet kunnen doen... omdat de toegangkaart in het algemeen al onder druk staat de prijs. De mensen willen gewoon minder betalen. Ja. Maar dus zou je ook niet als, als logisch gevolg nu kunnen denken... Dat, het, dat de prijzen van de kaartjes omlaag gaan? Daar, daar zit het hem niet in. Nou, ik, ik denk dat, dat dat natuurlijk gebeurt dat wel. Wij, wij hebben uh, de, de 19%, 6, zeg maar niet de 13%, in zich heel door kunnen berekenen. Want dat, dat lukte gewoon niet. Nee. En, en, en sterker nog, we zullen het nog verder naar beneden moeten. Want de crisis is het niet over bij deze beslu dit besluit om, om de, om de btw te verlagen. Nee, maar aan de andere kant, uh, dat is ook duidelijk wel in alle commentaren. We gaan met z'n allen flink inleveren. Ja. Dus zal er minder geld voor uh, entertainment en cultuur zijn. Nou ja, bij de ik, consument. Uh, uh, ik, ik denk dat dat juist is. Dat die, dat die formulering juist is. Dat iedereen toch Nog een stap terug moet vanwege de crisis. Maar als je dan nog extra gestraft wordt met 13% meer. dan is het bijna niet meer met elkaar te knopen. Dat, er was echt paniek in de theaterwereld. Ja. Aan de andere kant, meneer Van Ende, er is wel een. tenminste, er lijkt een soort toch beweging op gang gekomen. van dat mensen in de culturele sector. op zoek zijn gegaan naar andere investeerders. en dat dat ook lukte. Is, niet, is dat niet jammer dat dat dan misschien nu weer wat wordt afgeremd? Nee, maar dat... Dan, dan dat is het verkeer. Kijk, de, de, laat zeggen, de particuliere initiatieven die nodig zijn om de kunsten te subsidiëren. En daar ben ik geen tegenstander van. Nee, Ik vind dat wel dat het een gezamenlijke taak moet zijn van overheid en particulier initiatief. Dat moet doorgaan, want de bezuinigingen, 200 miljoen, gaan gewoon door. Nee. Dus het is, het, dit is maar een druppel hè, op het geheel. En, uh, uh, dus dus er is echt heel veel initiatief nodig. Ja. En daarvoor het dokterstefonds wat er in het leven geroepen is. Maar ook dat is nog steeds in verhouding met de grote bezuinigingen. Ja, een druppel moet ik niet zeggen, maar ja, een, een klein glaasje vol er, erbij. Mm. En er zullen meer van dat soort initiatieven moeten komen... om uh, zeg maar de voortgang en de ontwikkeling van de kunst in Nederland... Ja. van licht tot groot... Uh, tot, tot zware kunst. Uh, die zullen geholpen moeten worden. En dan is de BTW-verlaging uh, een, een fantastisch middel. En ik wil ook echt uh, d 66 GroenLinks, ChristenUnie, CDA, VVD uh, echt voor bedanken. Want het was echt hard nodig. Meneer Van der Ende, hartelijk dank. Graag gedaan. Dat u me even te woord wilde staan. Goedemorgen. Kijk, want het theaterkaartje dat zou dus weer wat goedkoper kunnen worden. Kijken hoe het staat met de prijs van het Nachthemd en het dekbed. Ja. ja, nou die hebben we vanmorgen al gehad hè Marcel. Oh, waar ben je dan nu? Ja, die, die theaterkaartjes gaan terug naar, naar het lage tarief. En er zijn natuurlijk, moeten we eens even uitleggen, natuurlijk veel meer dingen die in het lage tarief zitten. De dekbedden van meneer Kabalt niet. Ook die, nooit al, geweest. Nooit geweest. Altijd hoog. altijd hoog. Altijd hoog. Altijd 12, eh, 16 en 19 en nu 21. 21. Maar nou bijvoorbeeld de vis van meneer Waasdorp. We staan hier voor uw kraam. Enorme vissen liggen hier. Wat is die, die grote? Wat is dat? Het is een grote maanvis. Een maanvis? Een maanvis, ja. En gaat u die nou hier op de markt van Amstelveen verkopen? Nou, ik denk niet dat ik hem verkoop. Want hij ruim 100 kilo, maar ik heb hem. Een afgelopen woensdag in Brussel gekocht op een hele grote visbeurs. Wat moet die nou kosten, die maanvis? Als ik hem mee zou willen nemen? Nou, dan kost hij 500. 500 euro? Ja. En hoeveel dan btw zit er? hem thuis ook. Dan brengt hij hem bij me thuis. Ja. Misschien wil Marcel hem al hebben, ik zal het zo even aan hem vragen. Ja. Een maanvis van 5, maar hoeveel btw zit daar dan op? Hij is inclusief. En dat is, u zit in het lage tarief? Hij zit hè? in het lage tarief. Ja, hoe komt dat eigenlijk? Waarom is dat? Ja. Vis is voedsel. En... voedsel en, uh, dat, uh, veel dat... voedsel zit natuurlijk in het lage... Ja, de meeste, meeste voedsel zit allemaal in het lage tarief. Ja. En wat ja. meneer uh, Kowalte heeft, die je allemaal in het hoge tarief. Ja. Daar hebben het dus we het vanmorgen al over gehad. He. De dekbedden, ja, daar komen dus een paar dubbeltjes bij. Eigenlijk, he, de nachthemden, heel veel producten op de markt... zullen op de een of andere manier toch wat duurder worden. Of hoe dan ook. Daar ja, maar maar... Zitten, maar zitten wij mee met... met uh... Beetje, beetje verpakking. Ja, ja, want ik op zou op op je op zou dan uh, denken van dat het lage tarief dat hij er geen last van heeft, maar zo eenvoudig is dat niet, hè? Nee, natuurlijk niet. Er komen zoveel bij. Verpakkingen? Ja, het is niet alleen je vis, maar je verpakking, je personeel. Alles wordt natuurlijk duurder. Dat moet je allemaal doorrekenen. En u moet zelf ook boodschappen doen? Ik moet zelf, nou ja, dat wordt wel gedaan, maar ik ben gaaf. <laughs> ik, ik, ik ben tevreden. Maar ja, dat moet wel allemaal betaald worden. En wanneer heeft u nou voor het laatst een dekbed gekocht? Nou, ik, ik leg meestal naakt. Oh, echt waar? Ook in de winter? Ook, nou, in de winter niet. Naakt is het nultarief, denk ik. Dat kost vaak. Lekker goedkoop. Dat is heel goedkoop, ja. Nee, maar goed. Maar ondernemers hebben er natuurlijk wel last van, Laat wil ik wezen. Ja. Kijk, als jullie horen... het wel willen, maar uh, het moet ook op te brengen zijn. Het moet op te brengen zijn. En ik hoor ook veel marktkoopmensen denken toch ook van ik kan niet alles in de prijzen doorduwen meteen. Nee, dan, dan, dan, dan teren ze in en dan gaat het toch op een gegeven moment hun kop kosten. Dan, dan, dan krijg je toch een, een, een, een verloedering. Uh, ja, wat, wat er terugkomt wat zijn die dus waar we dus eigenlijk niet blij mee zijn. Hè, die dus, dus geen meerwaarde zijn voor, voor de markt. Voor de markt. Ja. Maar goed, uh, het gaat in oktober in. We ja. hebben we nog even adempauze. Nog even, nou, ik heb hem misschien net failliet gedaan. Ja, gaat het zo slecht? Nou, ik, ja, het gaat heel slecht in ondernemerschap. Ja. Oh, nee, ik dus heb dit, ik dit het kan voor ondernemers een tik zijn die ja, de, zijn de laatste tik... Dat, dat kan ik inderdaad. Ik zal eerlijk zeggen, dat is niet alleen bij mij... maar vanaf uh, van maandag tot donderdag zien wij dus gewoon een terugloop van 20, 30, 40 procent. Het is niet best, Marcel. Je hoort het hier op de markt. Dus uh, de mensen hebben het zwaar. Ja. Sterkte en bedankt. En smaakt ja, het maanvis? Is dat te eten? Een uh, Maanvis, is die te eten? We hij is te eten, ja. ja Marcel, heen. wil je hem hebben? Uh, 500 euro. No. Dus misschien kan ik er nog wat af? Uh, afpletsen. Laat maar en even, 4,5 jaar Orennaak. toe maar. Ja. <lacht> Hoe groot denk je dat mijn gezin is? Nou goed, dankjewel Marco Roby Visser Hij was op de markt van uh, Amstelveen. Gaan we naar de supermarkten, want de supermarktketen Jumbo gaat de naam C1000 schrappen. De C1000 winkels wonen de komende drie jaar omgebouwd en krijgen de naam Jumbo op de gevel. Jumbo nam in november vorig jaar de C1000 supermarkten over. Het gaat om 300 winkels. 136 c 1000s worden op last van de mededingingsautoriteit en de maat doorverkocht aan Albert Heijn en Coop. Verslaggever Jeroen Schutteijzer vroeg een tijdje geleden al wat klanten van een naamsverandering zouden vinden maakt mij niet zo veel uit eigenlijk. Heeft u er geen gevoel bij? <laughs> nou, ik kom zowel bij de C1000 als bij Albert Heijn, als bij de Dekenmarkt. Dus ja, ik, het is handig. Het is een fijne buurtwinkel, dit wel. Maar verder, het is meer ook dat het ook de buurtwinkel is. Dat ik even niet te ver uh, door de regen mijn boodschappen kan doen. Dat ik heel jammer vinden. Ik vind het wel een prettige winkel. Bent u gehecht aan die naam? Nou, niet echt. Het gaat maar gewoon om de winkel. Of je nou Jumbo heet of C1000. Als je dezelfde artikelen kunt kopen, vind ik het prima. U ligt er niet wakker van, ik hoor nee, het al. <laughs> Zeker niet. Nee, maar mij is er wel uit. Als mag maar hopen, is toch? <laughs> We gaan erover doorpraten met hoogleraar Retail Management in Groningen, Laurens Sloot. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe belangrijk, meneer Sloot, is de naam op de gevel? Nou, toch wel belangrijk, want mensen hebben daar toch al een bepaald beeld bij. Maar feit is ook, en dat heeft Jumbo afgelopen jaren aangetoond toen uh, Super de Boer werd omgetoverd naar Jumbo, dat eigenlijk heel veel klanten toch wel moeiteloos uh, dan trouw blijven aan zeg maar, de, de nieuwe naam. En, en sterker nog, uh, Jumbo is uh, 40% meer omzet gaan doen in de winkels van Super de Boer. Dus ik denk dat die trouw als puntje op een paaltje komt tegenvalt. Mm, mm, eh, maar hoe zit het met het imago van C1000? Is dat heel anders dan dat van Jumbo? Nee, beide formules die staan te boek als, uh, als voordelig. Uh, als, uh, als winkels voor gezinnen met kinderen. Dus wat dat betreft uh, zit er veel, uh, veel overlap. Uh, uh, toch uh, zei de topman uh, van Jumbo, of van Eert eind november nog... dat hij uh, de C1000 ondernemers kon garanderen... dat over vijf jaar C1000 nog altijd een naam is. <laughs> ja, vond u dat een terechte belofte? Toen uh, kon, kon u daarin komen? Nou, ik, ik had dat, dat, dat lag ook in de lijn der verwachting. Want C1000 uh, deed het ook als bedrijf goed. Het is een goed merk, een, een, een goede supermarkt. Met de C1000 roodformule hebben ze ook een heel mooie nieuwe formule ontwikkeld met potentie. Is, is dan niet raar dat dat dan nu toch verdwijnt? Nou goed, uh, Frits van Eert gaf in zijn toelichting uh, ook, uh, ook aan dat het heel goed had gekund dat C1000 uh, ook had voortbestaan. Omdat het gewoon een gezond bedrijf is. Maar ja, als je 100, uh, pakweg 140 winkels verkoopt en er blijven zo'n 300 over... Uh, en je staat voor de keuze, ga ik één of twee formules in de markt uh, houden? Ja, dan is denk ik, als de boekhouder goed gaat kijken, is de keuze snel gemaakt. Want je marges zijn gewoon groter als je het onder één merk houdt? Uh, nou, je, marges, je, kosten, je kosten zijn lager. Je hoeft niet twee landen campagnes te voeren, bijvoorbeeld. Ja. Zou je de klanten nog wel kunnen verliezen, de echte C1000-aanhangers? Dat kan wel, um, omdat C1000 uh, is staat bekend om, uh, om de promoties, om de aanbiedingen en Jumbo niet. En uh, ja, zo'n een derde van de klanten die let er heel erg op. Hm. Dus het zou best kunnen dat, dat zeg maar die ombouw van C1000 naar Jumbo... niet zomaar 2030 meer omzet oplevert. Dus dat zou wel eens meer een nul scenario kunnen zijn. Ja, maar het gaat toch gebeuren. C1000 wordt dus uh, allemaal Jumbo Laurensloot, hoogleraar Retail management. Hartelijk dank voor uw dank. snelle reactie aan het einde van dit NOS Radio 1-journaal. Want het is half tien. Op Radio 1 neemt de Karo het over met Goedemorgen Nederland. Goedemorgen, Carlo johan de Zwart. Goedemorgen, Marcel. Wat ga je doen? Ja, uiteraard bij ons ook veel aandacht voor het wandelgangenakkoord. Onze politiek analist Kees... We gaan het hebben over de PvdA die bewust aan de kant bleef staan... en het CDA dat wel heel snel afscheid nam van bondgenoot Wilders. En wie helemaal niet blij zijn met dat akkoord... dat zijn de politieagenten en de leraren. Met hen praat ik zo meteen ook. Hoort u allemaal in KRO, Goedemorgen Nederland... na het nieuws van half tien met Dorot Megens. Radio 1, het NOS-journaal. De Rabobank wil dochterbedrijf Robeco verkopen. Vermogensbeheerder Robeco zou 1,5 tot 2 miljard euro moeten opbrengen. Met dat geld wil de Rabobank het eigen vermogen versterken. Bij een meubelfabriek in Bergheik is vanochtend vroeg een overval gepleegd... en vervolgens brand uitgebroken. Het is niet duidelijk wat de overval en de brand met elkaar te maken hebben. Wel zegt de politie van Bergheik dat bij de overval iemand gewond is geraakt... en naar het ziekenhuis gebracht.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 En de Spaanse koning Juan Carlos is voor de tweede keer in korte tijd geopereerd aan zijn heup. Bij een ontmoeting met de minister van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Arabische Emiraten... verstapte de koning zich, waardoor zijn nieuwe kunstheup van zijn plaats schoof. Juan Carlos kreeg twee weken geleden die kunstheup... nadat hij was gevallen bij de olifantenjacht in Botswana. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. bij de keesinformatie, vielen op de A9, ook maar richting Amstelveen... voor knapend Raasdorp, vier kilometer... Het is druk naar Antwerpen op de 1.19, combinatie van aanbod en wat aanrijding vanochtend bij Brecht. Verkeer onderweg naar Antwerpen kan vanaf knooppunt Klaverpolder beter omrijden via Roosendaal en Bergen-op-Zoom. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Karel Johan de Zwart. De winnaars en verliezers van het Wandelgangenakkoord. De Haagse oplossing valt slecht bij agenten en leraren. De Israëlische premier Netanyahu en zijn legerchef liggen in de clinch om de Iraanse dreiging en het ochtendtumeur van Siska Dresselhuis. Het is bijna drie minuten over half tien. Dit is de KRO met Goedemorgen Nederland. Thijs Boelens is vanochtend in Dordrecht. Ongeveer 400.000 woningen in Nederland zakken langzaam de grond in. Oorzaak, rotte funderingen. Straks tekst en uitleg vanuit Dordrecht. Reacties en vragen kunt u kwijt op goedemorgennederland.nl Tja, nog geen week geleden hadden we de Katshuisgesprekken. was Wilders nog een gedoger en waren verkiezingen nog ver weg. Nou, nu staat de verkiezingsdatum in de agenda's, lijkt de rol van Wilders uitgespeeld en ligt er zelfs een breed gedragen wandelgangenakkoord. En midden in die politieke achtbaan zat ook deze week Kees Boonman, politiek analist van Eén Vandaag en presentator van Trotskamerbreed. Goedemorgen Kees. Goedemorgen. Gaat het nog een beetje? Nou, het was een... Uh, ja, hoe is die reclame ook alweer? Het was een uh, heerlijke week. <laughs> ja, precies. Um, komt dit akkoord? Want ja, de, de, de geluiden zijn eigenlijk heel optimistisch. Zo niet juichend. Uh, historisch is dit akkoord. Komt dit nou echt uit de hoge hoed? Want je gaat bijna denken dat hier van tevoren al is over is nagedacht. Ja, dat is meer iets voor Thomas Ross, die trillers schrijven. <laughs> maar er is wel iets heel bijzonders gebeurd. Want inderdaad, precies een week geleden werd er door... Uh, het kabinet, en dan liever gezegd door het CDA en de VVD... Uh, het bericht verspreidt dat er een akkoord op handen zou zijn met de PVV. En dat er uh, een oplossing was uh, om die financiële crisis te beteugelen. En nu, een week later, zitten we hier in een totaal ander politiek landschap. Er is echt uh, waanzinnig veel gebeurd. En uh, je zou kunnen zeggen dat het binnenhof uh, eigenlijk een kwartslag uh, is gedraaid. En ja. dat is uh, heel bijzonder. Was dat akkoord uh, zomaar nieuw, wat er nu ligt... Nee, want je moet je voorstellen dat op het ministerie van uh, Financiën liggen al jaren voorstellen op grond van het feit dat wat men nu heeft aan negatieve cijfers die men al lang kende en die zijn nu iets meer negatief dan een paar jaar geleden, hoe dat op te lossen. Dus inderdaad fundamentele hervormingen uh, op de woningmarkt, de hypotheekrente aftrekt, iets aan de sociale zekerheid te doen, de zorg. Dus het was eigenlijk voor uh, minister uh, Jan Jaren van Financiën uh, even naar de kast toe gaan, ja. mogelijkheden uh, op tafel leggen en iedereen kon zeggen nou dat wel, dat niet. Dus het is niet zo dat Jan Kees de Jager opeens gistermorgen op een bierveldje heeft gedacht: Weet je wat, we gaan het zo doen en roept u maar. Zo nee, werkt nee, het. Niet. Hij, hij heeft handig en goed geopereerd, maar dat zou hem weer te veel eer geven. I, nou ja, men heeft gewoon uh, iets voorgelegd gekregen en men ja. kon kiezen en men heeft dat gelegd naar het eigen verkiezingsprogramma. En iedereen heeft uh, een beetje ingeleverd en een beetje gekregen. Ja, iets wat ook heel snel is gegaan en opvallend snel, is het tempo waarmee uh, vooral door het CDA. Uh, zowat alles wat met Wilders was afgesproken, opzij uh, is geschoven. Het lijkt wel een soort bevrijding voor die partij. Ja, en uh, zoals wij we uh, allemaal weten is de bevrijdingsdag pas uh, 5 mei... maar in Den Haag was die gisteren. En dat uh, en is ook uh, gisteravond laat uh, groots gevierd. En het was een bevrijding, vooral zichtbaar, bij het CDA. Er zit ja, ook een heel erg... opluchting. Een opluchting. De wijze waarop de fractievoorzitter uh, Sibrand van Haarsma-Buma... Uh, uh, sprak over woorden als samen. Hè, samen dus met iedereen. Samen in ieder geval met anderen dan met de PVV. Uh, dat men opeens een doorbraak had op allerlei gebieden. Dat zelfs de VVD uh, het eigen verleden inslikte... en uh, achter slot een grendel deed over de hypotheekrente-aftrek... en nog wat zaken die men heeft moeten inslikken. Het was een bevrijding en eigenlijk durfde niemand dat hardop te zeggen. Een bevrijding van de PVV, van Geert Wilders, ja. die de politiek uh, steeds in de greep hield. En waar niemand eigenlijk echt tegen durf te ageren. Nee, en want dat opeens... is, het is een beetje na de oorlog zijn er veel verzetshelden. Ja, zeker. Zo is het. Ja, ik wou in, met, met die vergelijking met de oorlog... zeker in deze periode niet uh, <laughs> verder uh, doorgaan. Maar mm -hmm. laten we het een beetje in de christendemocratische sfeer houden. Het was bevrijdingsdag en hemelvaart <laughs> uh, op één ja. uh, moment. Maar het is wel een punt om te markeren. hoor, want Het, het CDA... is ook wel een beetje treurig. Nou, Wat hebben ze de afgelopen twee of anderhalf jaar dan gedaan? Nou ja, Het is, uh, toont ook wel aan de flexibiliteit van de christendemocratie. Dat moet wel gezegd worden, Want die hebben natuurlijk een reuzendraai ja. gemaakt. En die hebben net gedaan alsof zij niet anderhalf jaar lang... de samenwerking met de PVV verkocht hebben als goed voor het land. Ja, ja. Ik wil even met je naar Diederik Samson. De commentaren op zijn optreden, uh, nou ja, zou je kunnen zeggen, zijn toch wel vernietigend. Hij heeft de P PvdA buitenspel gezet. Dat lees je dan in alle kranten. Is dat terecht? Nou, het is uh, uh, wel terecht. Maar de Partij van de Arbeid die leidt altijd aan uh, een, uh, een, een, een ernstige vorm van uh, strategie bedenken. En zij zitten zo strategisch te denken dat ze wel eens vergeten het raam uit te kijken omdat uh, buitenmensen wel gewoon weten waar staan jullie nou, wanneer komen ja. jullie het uitleggen. Het is op zich helemaal niet zo raar dat de Partij van de Arbeid tegen al deze voorstellen zijn. Want ze zijn vrij ingrijpend, hè, het staat ook niet voor niks, groots op de telegraaf vandaag, iedereen betaalt mee. En de Partij van de Arbeid vindt gewoon dat dat ongelijk verdeeld is. Ja. Alleen hebben ze zich opgesloten in een kamertje en steeds nee gezegd begin van de week, dinsdag, wilden ze eigenlijk niet meedoen. En gistermorgen wilden ze eigenlijk met hangende pootjes opeens wel aanschuiven. En toen was het uh, moment voorbij de Partij van de uh, ja. zou het uit kunnen leggen als ze het eerder hadden gedaan. En ze hebben echt gisteren het nakijken gehad. Het was dramatisch. Ja, Er is, er is, een, er is een veel kritiek ook van... Uh, ik zie ik hier PvdA-prominent Bram Peper, uh, die heeft vandaag gereageerd ook. Die zegt, ja, PvdA heeft gewoon een enorme kans gemist. Enorme kans gemist. En het woord dramatisch gebruikte ik. En daar moet ik me een beetje mee uitkijken. Want elke dag in Den Haag is het bijna dramatisch. Dus dat slik ik dan maar weer in. <laughs> het was pijnlijk en het was treurig om te zien. Gisteravond aan het eind van het debat zat Diederik Samson... en die was echt compleet... Lam geslagen alsof hij een wedstrijd met uh, 6-0 tegen uh, een, een eerste divisieclubje had uh, verloren. En ja. je zag ook bij de Partij. Hij heeft hij dan verkeerd gegokt? Of een keer verkeerde keuze gemaakt? En uh, je zag dat ook alle andere fractieleden, althans de bekende fractieleden van de Partij van de Arbeid, geen trek hadden om naast hem te zitten. Want uh, bij de Partij van de Arbeid, Arbeid is het altijd zo: als je de loser bent, dan uh, kent niemand je meer. Hij was gisteren de loser. Maar nogmaals, de Partij van de Arbeid had het wel kunnen verkopen, maar wist het verhaal niet goed te vertellen. Nee. Maar ligt dit dan aan Diederik Samson? Uh, met andere woorden, of een andere vraag is dan, hebben we da heeft de P van de A nu een sterke fractieleider? Of is dit een beetje ja, Het is natuurlijk een, een, een, een hondsmoeilijke job. Ja. En uh, Diederik Samson zei ook niet voor niks. Uh, een beetje uitgedaagd door uh, premier Rutte. Uh, ik heb wel eens uh, een betere dag gehad. En dat had hij eigenlijk natuurlijk in het debat niet moeten zeggen. Want het was natuurlijk een, een, een ernstige vorm van politieke zelfmoord ja. om zo te praten. Maar hij wist het gewoon niet goed te verkopen. En ik denk achter de schermen dat het ook wel een beetje de koers uh, spekman is. Namelijk uh, niet zeggen. En voor het gewone volk. Komen. Maar nogmaals, dat nee, had gekund dat als je het uitlegt. Dat waarom Samson er zo verslagen bij zat. Hij zat er verslagen bij. Het was want, niet zijn koers. Nou, misschien wel. Het idee was misschien wel goed... maar hij heeft het niet goed naar voren gebracht. Nogmaals, echt, het zijn maatregelen... waar de Partij van de Arbeid echt wel aan mensen kan uitleggen... dit is niet goed voor uh, een deel van uh, de bevolking. Maar ja, hij heeft het moment voorbij laten gaan... om invloed op ja. dat hele proces te hebben. Ja, opvallend uh, afwezig zou je kunnen zeggen... of in ieder geval niet heel erg zichtbaar... tijdens die onderhandelingen de afgelopen twee dagen was de premier Mark Rutte... Was ja. hij nou een hoofdrolspeler of niet? Nou, ik denk dat uh, Rutte... die heeft dan toch wel iets handels gedaan. Want gistermorgen denk je dan eigenlijk nog... wat heeft Rutte eigenlijk de afgelopen anderhalf jaar... tot stand gebracht en in die afgelopen zeven weken... in het overleg in het katshuis, namelijk niks. Mm -hmm. En uh, je zou van hem verwachten... een tour de force en activiteit. Nee, hij heeft dat volkomen Jan Kees de Jager laten doen. Die is dat is... handig of is dat... Uh... Nou ja, uh, uiteindelijk... Uh, uh, en zo is Rutte wel. Uh, die heeft uh, zeer duidelijk in beeld uh, de jager... Uh, uh, ferm en regelmatig op de schouder geslagen en over de rug geaid. En hij heeft een hele grote rug, zoals je dat uh, kan <laughs> zien, ja. uh, op de foto's. En uh, heeft hem ook het echt gegund, het succes... En, uh, en nou gaan ze samen verder. En Rutte is eigenlijk gek genoeg uh, niet meer beschadigd. En het CDA lijkt eigenlijk ook niet meer beschadigd. Maar let wel, het komt natuurlijk wel terug bij het CDA. Want wat hebben jullie die anderhalf jaar dan uitgesproken? Ja, ja. Nee, ja zeggen eerst en nu opeens net doen... alsof die werkelijkheid met de PVV uh, niet uh, bestaan heeft. Ja, ja en zeggen dat, het, uh, dat ze het altijd al zagen aankomen. Bijvoorbeeld Henk Bleker, hè, dat het mis zou gaan met de PVV. Ja, daar, is, is men, uh, daar zijn heel veel mensen... dat geldt ook voor uh, collega's uh, van mij... Er zijn heel veel ...mensen die dit allemaal voorspeld hebben. Ja. En uh, dat is natuurlijk allemaal flauwekul. Het CDA is, en het woord moet ik gewoon zeggen... ...het is een normaal Nederlands woord... ...is in deze hele route wel enigszins schijnheilig. Hè? Ja. Zou Jan Partijs de jager de ideale man zijn... ...om die partij op sleeptouw te gaan nemen? Ja, ook ik denk, al wilde hij dat niet. Ja, hij wilde het niet. En dat weet je. Als je zegt dat je het niet wil, wil je het misschien wel. Als iedereen in het CDA zou vragen: Jan Kees, zou je ons willen redden? Ja. Ook Speelt hij hartstikke? Ik denk dat dat wel. Dat hij wil het niet echt, maar hij zou het willen als hij alleen de uitverkorene was. En Jan Kees de Jager gaat niet meedoen aan een beauty contest, want dan uh, heb je de kans te verliezen. En het zou zo wel eens kunnen gaan de komende dagen: dat in het CDA overlegd wordt van zullen we wel meer kandidaten hebben, maar die zich dan op het moment Supreme terugtrekken ja. en zeggen... wij vinden eigenlijk dat er maar één is. Dus ik weet het niet, het is voorspellen en koffiedik kijken... maar hij heeft het natuurlijk wel goed gedaan, uh, een betere pers kun je niet hebben en dat uh, verleden is uh, plots uh, vergeten. Maar er zal hier en daar nog wel een rekeningetje in die partij uh, vereffend worden. Hoor. Vergis je niet met de mensen die zo op de banken stonden... om uh, met de PV het land te gaan uh, besturen. Maar gisteren werd er, en dat moet echt gezegd, op een hele harde... Bijna on-Nederlandse manier afscheid genomen okay. van een stukje politieke geschiedenis. Namelijk regeren met de PVV. En als laatste mokerslag de Animal Cops. Ja. Uh, je kan gewoon je hond weer meppen en uh, de poes pesten. Uh, geen Animal Cops meer. Uh, nee. Afgestemd door de Tweede Kamer. Heel pijnlijk voor de PVV. Dankjewel. Kees Boomman, politiek analist van Eén vandaag en presentator van Trolls Kamerbreed. De vraag van vandaag. Iedere dag behandelen wij een vraag naar aanleiding van nieuws dat u in het bijzonder interesseert. Steeds meer Amerikaanse tieners gebruiken handgel of mondwater om dronken te worden. Maar hoe kun je onder invloed raken van deze cosmetica? Wim van Dalen, de directeur van het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid, heeft het antwoord. Je kunt dronken worden van bijvoorbeeld mondwater of handgel... doordat je alcohol in zeg maar, opgeloste verdampte vorm binnenkrijgt via de longen. En in de longen wordt alcohol dus opgenomen in het bloed. En als het in het bloed komt, dan betekent het dat je daar dronken van kunt raken. Nou, in beginsel uh, is, deze, is dit een hele onhandige manier, omdat je uh, niet zomaar dronken wordt en niet zomaar van snuiven uh, een hoog alcoholpromillage krijgt in je bloed. En uh, je moet wel heel wat snuifjes hebben, wil je tot een hoog alcoholpromillage komen van twee, zeg maar drie, waarbij je een regelmatige drinker aangeschoten raakt. Aha, als u een vraag heeft bij het nieuws, dan kunt u ons mailen... Goedemorgen Kro.nl voor uw vraag van vandaag. Dan gaan wij terug naar Dordrecht. Thijs Boelens en rotte Funderingen. En ik ben door de Martines Steinstraat in Dordrecht, inderdaad. En dat doe ik samen met Ad van Wensen. U bent uh, ja, de voorvechter van het kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek. Uh, een landelijk centrum. Uh, ja, een jaar geleden sprak ik ook met u. En met alle respect, ja, toen was u een beetje een roepen in de woestijn als het gaat om funderingsproblematiek. Maar uh, u heeft een poot aan de trappen gekregen in Den Haag. Dat klopt. Ik was op dat moment nog voorzitter van de Stichting Platform Funderen Nederland. Die stichting heeft van het ministerie opdracht gekregen om een kenniscentrum te starten. En gisteren zijn we van start gegaan. En van het kenniscentrum ben ik nu kwartiermaker. Ja. Wat is die problematiek, die funderingsproblematiek? De funderingsproblematiek betekent eigenlijk er zitten houten palen onder de woning. Daar staat de woning op. Die houten palen horen onder water te staan. dan blijven ze ook goed, over het algemeen. Uh, komen die palen droog te staan, dan gaan ze wegrotten. En daar verdwijnt het draagvermogen aan de kop van de paal. Waardoor casco schade ontstaat, klemmende ramen, klemmende deuren, scheuren in de, in de gevel. Ja, als we hier om ons heen kijken, in deze straat, wat zien we? Een beetje erg veel scheuren. Vooral bij, bij twee verschillende woningen. En één woning vind ik eigenlijk van: dan moet het net volgehangen worden. Want het is meer veilig, niet veilig meer om er langs te lopen. Ja, beschrijf eens even. Het is een woning uit de jaren 1930 ongeveer. De ramen staan ongelooflijk scheef, de deuren ook. Men heeft het glas al aangepast omdat het niet meer past in, in, de, in, de, in de scheefstand. Een stuk is bepleisterd omdat het netswerk uit elkaar viel en zelfs het pleisterwerk valt. Ja. Nu bent u al twaalf jaar bezig uh, ja, vechtende tegen uh, de funderingswindmolens, mag ik aan zeggen. U heeft volgehouden en heeft dus, zoals ik al zei, in Den Haag een gewillig oor gevonden. Um, ja, hoe heeft u dat gedaan? veel geduld. Heel veel uitleggen, iedere keer opnieuw. Mensen bij betrekken, nog een keer uitleggen. En eh, een van de problemen met de Haag is dat je ook heel vaak nieuwe mensen ziet. Want om de twee, drie jaar hebben we verkiezingen. Andere Tweede Kamerleden. Maar uh, gelukkig zijn er wel een paar oude rotten die uh, toch iedere keer tegenkomen. En op een gegeven moment begint men toch wel te luisteren. Men heeft wel door dat het probleem erg groot is. En men heeft ook aangegeven... we zouden je ook graag willen helpen met uh, financiële ondersteuning. Maar je hebt het wel over 24 miljard en dat hebben we niet. Ja, 24 miljard, u haalt het aan, er zijn berekeningen gemaakt. Het gaat om 400.000 Nederlandse huishoudens... die funderingsproblematiek hebben. Waardoor eigenlijk? Te lage grondwaterstand? Hoofdzakelijk door te grond, lage grondwaterstand. En hoe komt dat? Uh, in Dordrecht, Rotterdam en uh, stedelijk gebied... is dat meestal de riolering van de gemeente lekt. En dat uh, is een hoge mate uh, uh, lek, dat rioolsysteem. Als ik een voorbeeld mag geven, bij de waterzuivering komt alle rioolwater aan. In een week dat het niet regent, kan je met isotopen kijken wat hoeveel grondwater daar aankomt. En dan blijkt 30% van de hoeveelheid afvalwater grondwater te zijn. Ja. Nu denk ik bij mezelf, ja, als je een huis koopt, dan ben je ook verantwoordelijk voor ja, alles wat eronder zit. Ook het grondwaterpeil, dus ja. Eigen schuld, dikke bult. Uh, zo zit de wet in inderdaad in elkaar. Maar de lage grondwaterstand wordt veroorzaakt in openbaar gebied. En die kan je niet zelf regelen onder je woning. Wat moet er gebeuren volgens u? De wet moet aangepast worden waardoor een van de overheden... als uh, verantwoordelijk wordt voor het grondwater in openbaar gebied. Maar, ja, maar, dus maar dan, over... hebben we, dan hebben we dus over een schadepost van 24 miljard. Zoals u het berekend heeft. Nou, dat, dat, dat ligt er niet op dit moment. Uh, en over een paar jaar ook niet. Maar we kunnen wel voorkomen dat daardoor nog meer funderingsproblemen gaan ontstaan. En gemeenten, waterschappen, provincies... veel voorzichtiger gaan worden met grondwater. Bent u niet bang dat u nu aan de ketting wordt gelegd van Den Haag? Zo van die gekke Dordrecht, die Ad van Wensum. Die betalen we nu en die hebben we in de pocket en die hebben we in de zak? Daar ben ik helemaal niet bang voor. We gaan vrolijk door. En ik ben ervan overtuigd dat we nog heel veel kunnen bereiken... Maar dat we de financiële vergoeding helemaal rond zullen krijgen... dat zal de eerste tien jaar niet lukken. Wat kunnen we nog van u verwachten? Um, heel, heel veel aan voorlichting voor mensen. Uh, betere wetten en regelgeving. Daar zijn we al voorzichtige stapjes mee aan het nemen. Er zijn een hele lange trajecten. Maar we komen nog wel een keer terug. Ik wens u succes. Met het regelen van de grondwaterstand. Een bijdrage was dat van Thijs Boelens vanuit Dordrecht. Straks de Israëlische premier Netanjahu en zijn legerchef liggen in de clinch om Iraanse dreiging. Maar nu eerst. 3, 2, 1, go! Deze dag, 1956. Heavyweight Ja, op deze dag in 1956 gaat wereldkampioen zwaargewicht boksen... Rocky Marciano met pensioen. Hij sloot zijn carrière af zonder ook maar één partij te verliezen. Razend knap natuurlijk. Jan van der Bergen is oud boxcommentator en bewonderaar van de Italiaanse Amerikaan. Hij had natuurlijk al heel vaak gebokst, heel veel gebokst, 49 partijen bij de beroepsboksers. En hij vond dat het zo stilaan genoeg was. Waarom moest hij zich inderdaad nog moe maken? En wat deed hij eigenlijk uh, met al die dollars die hij in de ring had verdiend waarom moest hij al die lekkere Italiaanse pastas en wijnen vermijden en dan was er ook nog uh, ja, zeg maar de kreet van zijn dochtertje Marianne, die op een bepaald moment uh, hem ging opzoeken in zijn trainingskamp terwijl er aan het spar was en alsjeblieft mijn papa niet slaan had het meisje geroepen September 17, 1954, Yankee Stadium, New York 35,000 fight fans in the ballpark see Rocky Marciano defend his World Heavyweight Championship against former champion Ezra Charles. Italian's Immigrant Zone, Rocco Francesco Martegiano. En is geboren in Brockton, vandaar zijn bijnaam, de dynamietton van Brockton. Hij is eigenlijk de enige wereldkampioen die zich ongeslagen uit de ring heeft teruggetrokken. 49 partijen gebokst, 44 gewonnen met opgave of k.o. En vijf keer heeft hij gewonnen op de punten. hij was eigenlijk, ja, een bokser die je een beetje zou kunnen vergelijken met Mike Tyson. Hij uh, had weinig van een Griekse god en al helemaal niets. ...van een stijlvechter... ...ongeveer 1,80 meter... 80, ...en woog in zijn glansperiode nooit meer dan 92 kilo... ...zeer massief gebouwd... ...kort op de benen... ...en ja, hij had zeg maar het torso van een worstelaar... Alles behalve bewegelijk in de ring. Dus niet zoals Muhammad Ali. Stond plat op de voedsel. En bewoog zo weinig mogelijk. Maar hij had wel een ongelooflijke strategie. Hij kende als geen ander de truc om zijn opponenten de pas af te snijden. En die strategie was eigenlijk doodsimpel. Dringt de tegenstander in een hoek. En beuk er dan op los. Ja, met de kracht van een muilezel. En slechts weinig waren tegen die stoten bestand. Hij is wel eens de grootste verpuiner uit de geschiedenis van de bokssport genoemd. En zelf had hij een stalen kin. De hardste en incasseerde hij zonder verpinken en in zijn hele carrière... is hij eigenlijk maar twee keer voor een paar tellen naar het veld gegaan. Hij is inmiddels overleden. Uh, op een pijnlijke manier is hij eigenlijk uh, aan zijn eind gekomen. Hij uh, is verongelukt met een vliegtuig. Kort nadat hij uh, eigenlijk voor een computerpartij tussen hem en de geschorste wereldkampioen Mohammed Ali nog eens een keer zijn conditie wat had opgevezeld Rocky Marciano was one of the uh, toughest men ever to fight, I don't know if anyone realizes he was 189 pounds but he was rock solid, This, a, a good name Rocky, or Rocco as it was Nooit meer dan 92 kilo en kort op de benen. Al dus Jan van den Berg, oud-bokscommentator over Rocky Marciano... die op deze dag in 1956 met pensioen ging. Dit is Radio 1. Goedemorgen, Nederland. 8 minuten voor tien. Iran is echt niet zo dom om nu een atoombom te gaan maken. Dat zegt de Israëlische legerleider Benny Gantz. En dat is pikant, want daarmee gaat hij lijnrecht in tegen premier Benjamin Netanyahu. Die zei deze week dat Iran miljoenen joden wil vermoorden met een atoombom. Goedemorgen, internationaal veiligheidsdeskundige Dick Leurdijk. Goedemorgen. Hoe komt legerleider Gantz tot die uitspraak? Nou, ik denk dat dat alles te maken heeft met, um, uh, ja, met, met, met de hele aanloop... naar een mogelijke Israëlische aanval op, uh, op Iran. Um, dat is een onderwerp dat natuurlijk al veel langer uh, uitvoerig in debat is... in de israëlische Binnenlandse politieke verhoudingen. Maar um, wat mij betreft um, uh, heeft vooral de uh, Israëlische minister van, de, van Defensie... al in, april, in uh, januari van dit jaar, dus al heel vroeg, aangegeven... dat wat hem betreft in de periode april... Mei of juni um, er wel in sprake zou kunnen zijn van zo'n Israëlische aanval. En ik denk dus dat, wat dat betreft, deze uitspraken gezien moeten worden als, ja, als opmaat naar die oplopende spanningen in, in Israël over de mogelijkheid van zo'n zogenaamde preventieve uh, aanval op uh, Iran. Ja, want wat zegt dit over de verhouding dan tussen het leger en uh, de politiek? Nou kijk, anders, kijk, in Nederland is het bijna ondenkbaar dat de Nederlandse defensiechefstaf um, ja. dat soort politieke uitspraken doet. Maar in Israël, en datzelfde geldt eigenlijk in Amerika ook wel een beetje, ligt dat, uh, ligt dat heel anders. Uh, de Israëlische minister van, de, van Defensie neemt natuurlijk deel aan het politieke debat. Uh, maar dat geldt eigenlijk ook voor uh, de hoogste uh, militairen in het land. En dat, dat, dat klinkt ons een beetje ja, niet, niet, niet, niet zo vertrouwd in de oren. Maar ja, wat je dus ziet op basis van die uitspraken, is dat, ja, dat toch wel een verschil van, van opvatting bestaat... Ja, en dat tussen is toch, de militaire dat... leiders en de politieke ja, leiders En dat, dat is toch wel opvallend voor Israël, waar men de rij altijd zo gesloten houdt en één front vormt. Nou, nou als het gaat om, om, om politieke verhoudingen, liggen de verhoudingen in Israël... vaak doen ze toch erg denken aan, aan de politieke machtsverhoudingen in, in ons eigen land, hoor. Ja, maar ik bedoel naar <laughs> buiten toe, als er een vijand is... Ja, ja, ja, maar goed. Maar kijk, um, uh, uh, uh, uh, je moet dit ook zien als een onderdeel van, van een proces uh, dat natuurlijk al veel langer aan de gang is, zoals ik zei. En um, uh, uh, uh, uh, mensen als premier Netanyahu en de defensieminister, ja, die nemen een veel, veel uitgesprokener positie in dit debat in dan de Israëlische militaire leider Gans. Ja. Wat zijn de gevolgen voor die, meneer Gans, van deze, van nou, deze uitspraak? Ja, nou ja, ik denk toch dat, ik ja, aanvankelijk dacht ik van nou, dit kon wel eens dus het begin van het einde van zijn positie als hoogste militair zijn. Maar als je het plaats tegen de achtergrond van de Israëlische politieke verhoudingen, dan denk ik dat, er, um, dat je dit gewoon moet zien. Als uitspraken uh, die reflecteren dat er, dat er heel verschillend gedacht wordt ja. in Israël over een mogelijke Israëlische aanval op het nucleaire vermogen van, uh, van Iran. Ja, nou, er is dus, dat kun je in ieder geval constateren, veel verwarring. Uh, nou ja, ik wil niet suggereren dat Dick Leurdijk weet hoe het allemaal in elkaar zit, maar wat denkt u? Uh, Maakt Iran uh... nou wel of geen atoombom? Nou kijk, ik denk dat wat nou interessant is van deze uitspraak is dat, dat hij dus aan, uh, hij als een belangrijk vertegenwoordiger van de Israëlische samenleving, de stroming vertegenwoordigt die zegt, pas op, laten we nou niet al te hard van stapel lopen. Ja. Uh, Israël heeft nog steeds niet, het, uh, Iran heeft nog steeds niet het politieke besluit genomen. Om een kernwapen te maken. Ze zijn weliswaar op dit moment hard bezig om een, om een nucleair vermogen op te bouwen. Waarmee ze te zijn de tijd in staat zullen zijn. Wellicht om een, om een, uh, om een militaire dimensie ook uh, uit te bouwen. Een kernwapen te bouwen. Uh, maar zover zijn ze nog niet op dit moment. En wat de Israëlische politiek dus nu bediscussieert. Is wat, onder welke omstandigheden, wanneer, op welk moment moeten we dat dan dan een besluit nemen in zaken mogelijke militaire Israëlische aanval op Iran. Oké. Okay. Hartelijk dank, Dick Leurdijk, voor dit heldere inzicht. Uh, Dick Leurdijk, internationaal Goeien. veiligheidsdeskundige. Ja. Goedemorgen. Ja. Wij zijn aan het einde gekomen van dit eerste half uur van Goedemorgen Nederland. Zometeen zijn we bij u terug met de opgetogen geluiden natuurlijk... over het wandelgangenakkoord. Nou ja, behalve van politieagenten en onderwijzers. En uh, zoals iedere vrijdag uiteraard het ochtendtumeur van Siska Dresselhuis. In het vervolg van KRO Goedemorgen Nederland... na de reclame en het journaal van 10 uur met door... Blijf bij ons, tot zo.